Goedenavond, dames en heren, jongens en meisjes. Welkom bij Golse Groeven, editie 71. En het zat al een tijdje te borrelen om een keer een editie over garagerok te doen. En het leek mij dan wel goed om daar een gast bij uit te nodigen die ik daar wel vaker over hoor bij een, een, een, een, een collega radioprogramma. Mag zeg je netjes. Dat zeg ik netjes. Ja. Uh, Norbert Isabout. Ja. welkom. Uh, ja, dankjewel voor deze uitnodiging. En, uh, en dan hebben we ook natuurlijk Dirk uh, hier in de studio zitten. Ja, maar ik hoor bij het meubilair. Je he? hoort bij het meubilair. Ja. Um, Norbert, waar uh, kunnen de luisteraars jou van kennen? Uh, van die zondagochtendshow. Mm. Juist. Uh, daar zijn we inmiddels volgens mij uh, in de setting waarin we nu zitten... Bijna 200 uitzendingen. Die streamen we elke zondagochtend live vanuit de Troubadour in Tilburg. En daarvoor zaten we bij Omroep Tilburg. En dus ik denk, alles bij elkaar zijn we nu. Kleine 400 uitzendingen verder. Uh, wat we nog steeds heel erg, uh, met heel veel plezier doen. Een beetje anarchistisch. Niet zo gestructureerd als hier, denk ik. Maar, uh, Dat ik, is ook wel uh, een keer fijn. Ja. <laughs> ik ga mijn best doen. Ja. En... Nou ja, we duiken af en toe graag in de historie van uh, van de muziek. Um, komen we bij de garage rock uit. en toen we, toen ik daarin aan het graven ging, uh, kwam ik tot al snel tot de ontdekking dat eigenlijk het fusgeluid wat uh, in dit radioprogramma uh, toch wel een uh, dikke rode draad is. Uh, dat dat dat daar een uh, een verband zit. en dan Gaan we eigenlijk eerst nog even verder terug in de tijd? Het wordt echt een soort van muziekles uh, vanavond voor, uh, voor de mensen thuis. Nou, voor mij ook hoor. <laughs> ja, nou, voor mij was het ook wel. Het was ontzettend leuk om in te duiken. Ik kreeg ook wat commentaar thuis of ik niet eens af en toe van achter mijn laptop kon komen, want dat uh, zat ik er alweer in te graven. Ja. Um, we komen in, uh, in 1961 uit bij een, uh, een sessie, sessiemuzikant. Uh, die was onderdeel van uh, DA-team. Um, en dan uh, een, een bepaald uh, E-team. De Nashville E-team. Uh, dus niet de E-team die wij kennen van de televisieserie, maar de Nashville E-team. En dat waren een hele groep aan sessiemuzikanten. die in, in de jaren 60, 50, 60, 70 ook nog wel uh, garant stonden voor. Um, ja, acht van de tien uh, hits die je op de radio hoorde in die tijd. En een van die sessiemuzikanten is uh, Grady Martin. En die uh, heeft een keer in de studio gezeten voor een country artiest, Marty Robbins... voor het uh, nummer Don't Worry. En zijn voorversterker van zijn gitaar was kapot. En hij baalde er ontzettend van dat dat zo uh, klonk. Maar het is toch zo uitgegeven en uh, is, uh, is uiteindelijk al een hitje geworden. Dus we beginnen even in de hoek van de, van de country bij Marty Robbins met uh, Don't Worry. about me, it's all over now. Though I may be blue, I'll manage somehow. Love can't be explained Next day it's cold. Nee, nee. Dat was het dan. Hè? Marty Robbins met zijn nummer Don't Worry. En dat was dan het eerste nummer met fus. Dat was het eerste nummer met Maar wel, wel minimale fus. Eén of twee keer kwam er iets voorbij uh, geruist. Juist. Um, ja, dat was dus. Ja, goed. Dat was hem inderdaad. En Grady Martin die was er dus niet zo blij mee. Totdat dit een hitje werd. Hij moest dus weten hè? wat die veroorzaakte hij veroorzaakt is, is. Hij is later dat jaar diezelfde studio ingedoken. Met diezelfde voorversterker. Uh, wat andere sessiemuzikanten. En uh, Anita keur. Um, op achtergrondkoor. En um, toen uh, heeft, hij, heeft hij nog een deuntje opgenomen. Want dus, uh, ja, had het, hem het, niet laten maken? Nee, hij heeft hem niet laten maken. Okay. En hij heeft... Uh, hij heeft toen een nummer opgenomen en dat heet The Fuzz. En daar heb ik echt uh, wat trucjes voor uit moeten halen om die hier te kunnen laten horen. Uh, ja, daar gaan we naar, naar luisteren. Uh, Grady Martin met uh, The Fuzz uit uh, 1961. Wederom, uh, Grady Martin en his guitar, staat hierbij. Yep. Met nummer The Fuzz. The Fuzz. Dat was wel meer Fuzz als met het vorige nummer, ja. Ja, juist. Ja. Hier uh, heeft hij het geluid omarmd, uh, lijkt het toch wel. Ja, het grappige is dat uh, een van de bands, uh, de Neo-garage bands... Uh, begin jaren 80, uh, Beast of Bourbon... een nummer heeft geschreven The Day Marty Robbins Died... En, uh, een mooi bruggetje, denk ik. En dan is het cirkeltje rond, denk ik. Ja, terug naar Marty Robbins. Kom Juist. Ah uh. oh ja, nou, nou, nou, ja, nou snap ik hem. Juist. Um. Goed, die, die Martin die wordt dus wel uh, als de ontdekker van het uh, fuzz-effect uh, gezien. Maar het was nog niet helemaal klaar met zijn kapotte volversterker. En die uh, sessie, die tweede sessie, is toch het idee ontstaan uh, in, de, in de studio om, uh, om daar iets meer mee te doen. Dus de opname technicus uh, van, de, van die sessie uh, die je zojuist hoorde. Uh, Glenn Snorri, uh, die heeft er een uh, collega bij gepakt, Travis V. Hobbs en die hebben een apparaatje ontwikkeld dat is aan Gibson verkocht en die hebben in 1962 het Maestro FZ1 Fustone pedaal op de markt gebracht en dat was een van de eerste commercieel succesvolle en in massa geproduceerde gitaarpedalen dus dat is wel een belangrijk stukje historie voor wat wij hier doorgaans aan muziek draaien denk en ik. toen was er geen houden meer aan ik kon... ja toen ging het helemaal los uh, dan hebben we nog, uh, dat is net nog voordat dat pedaal volgens mij volwaardig uit, uh, uitontwikkeld was, uh, komen we nog even bij uh, The Ventures. En die hebben een, uh, een andere elektronica liefhebber uh, erbij betrokken om, uh, om dat fusgeluid te creëren. Dus een, met een fuzzbox die hij zelf gemaakt had. Ik heb geen idee hoe dat, uh, hoe dat ding eruit gezien heeft. Um, en daar hebben ze 2000 Pound Bee uh, mee opgenomen. Um, ja, die wou ik ook nog even laten horen. Dus dat is een net, net andere vorm van fus. Ik wou zeggen, het zal wel iets met een bijje te maken hebben. Komt-ie. Dat waren The Ventures. Met de single... The 2000 Pound B Part 1. En duidelijk dan even een pauze. En dan kwam uh, Part 2. Wel een beetje gek allemaal. Uh. En, uh, dus, uh, dat is... Met een reden. Zomaar vaak, gedaan. Vaak met een reden. Uh, als je wilde dat je plaatje gedraaid werd. Uh, dan uh, nam je op de a-kant een Part 1 op. En aan de andere kant deed je Part 2. En dan had de... Het radiostation uh, de keuze, welke, welke van de twee ze... Uh, de ene was wat steviger, maar had meer drums je. En uh, klonk wat helderder. De andere was misschien een beetje uh, wat rustiger uh, dan heeft een, uh, een radioprogramma. Als deze de keuze bijvoorbeeld om te zeggen... Nou, nee, deze past toch wel past meer bij ons dan die wat wildere bijvoorbeeld. Maar dan had je dus toch je nummer op de radio. Is wel, uh, dus daarom part one en part two. Eén van de twee. ja. ja, ja. Zo, ja, ja. oké. Okay. Interessante info. Zeker. Ja. Radioles. Radioles. Radioles. Ja, de hele uitzending. Ja. Um, verder, in de uh, geschiedenis van de FUS, zullen we het maar zeggen. Hè? In 1964 uh, uh, kwamen de kinks in beeld. Met FUS geluid gingen zij uh, ook aan de slag. Maar wel op een andere manier. Ehm... Uh, de Dave Davies gebruikte dus een scheermesje om uh, de luidsprekerkodissen door te snijden. En dan krijg je dus ook zo'n fusgeluid. En uh, uh, dat hoor je dan weer heel goed uh, terug in het nummer uh, You Really Got Me. Uh, en er zat nog een... Uh, Oké. Okay. Ik ben het even kwijt, dat maakt niet uit. Uh, dus we gaan luisteren naar de Kings. Of we daar de first terug kunnen, terug kunnen vinden. Uh, en dan wel het uh, nummer You Really Got Me. Wat waren Kings met uh, You Really Got Me Now? Hun uh, specifieke geluid uh, hoor je ook terug in de, de eerste platen of singles van The Who. En die hadden dezelfde producer. Uh, Shell Tell Me. Een Amerikaanse producer die in Engeland ging werken. En alle, van allebei de bands de begintijd de platen produceren. En een uh, goed oor had voor... Uh, Juist dat, uh, dat fusgeluid wat uiteindelijk ook Piet Townsend in de, de eerste nummers van de Who uh, uh, meester, uh, meestelijk gebruikte. Dus ook, uh, ik kan me voorstellen dat de producer zegt van, nee, dat, dat wil ik niet, dat geluid. Of dat is de... Maar juist hij was daar een ontzettende voorstander van, uh, Shell Tell Me. Voilà. Een belangrijke figuur geweest voor ja. de fus. Dus er is meer dan één konus uh, opgeofferd. Opge opge ja, uh, waarschijnlijk wel, ja. ja. We gaan verder in de geschiedenis. Het is wel een soort geschiedenislessen. Ja. ja. Uh, ik ken deze de term dus eigenlijk niet zo goed. Maar hij bestaat wel. F fret rock. Dat ja. is het uh, resultaat van uh, kruisverschuiving tussen surf en hot rock muziek. En uh, een soort uh, nieuwe rockstijl eigenlijk. En uh, dat werd dan fret rock genoemd. En uh, een... Een van de eerste subgenres van een garage rock. Heeft dat dan zou het misschien te maken hebben met dat ze gewoon hun vinger... Uh, een fret, zou ik maar zeggen, opschuiven met een akkoord of zo? Nee, dat komt van... Uh, als je een fret was, uh, was je eigenlijk een soort bal. Oh. Het, uh, het waren uh, over het algemeen uh, studenten die in uh, schoolbandjes speelden. Dat noemen ze... Uh, het hoorde bij een fraternity. Ah, een, nou, natuurlijk. Een afkorting van ja, ja. fret. Dus het waren over het algemeen studenten die kozen uh, jonge lui, zal ik maar zeggen. En die uh, inderdaad uh, of gingen surfen. En uh, ja, de, de oceaan is maar aan twee kanten. Dus, uh, mm. uh, en als je daartussen zit, uh, nou ja, inderdaad of uh, Hot Rods rate of uh, iets anders. Ik wil, uh, maar vooral dat instrumentale... Uh, uh, uh, kwam naar voren en uh, ja, bijna elke school of uh, college had wel uh, zijn lokale bandje. De, vandaar Fred Rock. Aha, Fred uh, Kijk. Rock. De, ja, de, de, de Fred Rock band waar wij uh, een nummertje van gaan uh, luisteren uh, heet uh, de Rivieras. En uh, die gasten komen uit Indiana. Ja, daar is geen zee in de buurt, hè? Ja, oh. dat is dan weer jammer, hè? <laughs> maar het staat hier wel. Ja. En dan hebben ze ook nog een nummer gemaakt over de Californian Sun. Juist. Dus de, de, klopt al helemaal niks van als je het zo bekijkt. Maar ze hebben de vibe wel te pakken. Ik oh, heb afgelopen zeker. zondag in de uitzending hetzelfde nummer gedraaid... wat door Matt Reynolds gedaan is. Het is, het is wel een klassieker inmiddels. Ja, Californian Sun. On the Rivieras, California Sun. Met uh, California Sun. Het, een B-kantje weliswaar. Ah, ja, dat is ook een soort rode draad vandaag door de lijst heen. Dat het vaak de B-kantjes zijn die, uh, die we nu nog kennen. En de A-kantjes uh, minder. Ja, het werden vaak gebruikt als fillers. Hè? Mensen kochten een studiotijd, een uurtje. En dan uh, hadden ze vaak één nummer wat ze heel goed uh, ingestudeerd hadden. En dan uh, moest ook nog een, uh, een b gedaan worden. En vaak had er al iemand gezegd van... Nee, dit moet op de A-kant hoor. Maar ja, we hebben ook nog een b -kantje. dan doen we, ja oké, okay, uh, we hebben nog meer geoefend. Laten we dat dan doen. En in 9 van de 10 gevallen was dat... en spontaner. Ja. En veel leuker. Maar, uh, dus uh, wie dat niet deed... waren de Kingsmen. En dat is uh, volgens mij de volgende... die we gaan draaien... Uh, de Kingsmen waren uh, hun tijd eigenlijk ver vooruit. Als je het uh, nummer Louis Louis uh, kent, dan uh, uit 1963, uh, blijft een geweldig nummer. Er zijn inmiddels uh, ook hele lijsten op, uh, op internet te vinden... van uh, mensen die uh, checken welke band uh, dat nummer ooit gespeeld heeft. <coughs> dat loopt inmiddels in de duizenden uitvoeringen. Een hele mooie uitvoering uh, uh, van Julie London bijvoorbeeld... Uh, moet je eens een keer luisteren, okay. schiet me zo te binnen. Maar de Kingsmen, uh, die waren in 1963 met Louis Louis... Uh, stonden ze nummer 2 in, uh, in, in Amerika in de, de hitlijsten en volgens mij 28 in uh, die van uh, Engeland. Uh, ze waren, hadden een, een, een geweldige live reputatie... Uh, daar komen we straks ook nog op. Er waren wat meer bands uit die, uh, uit die hoek. Die kwamen uit uh, Portland, Oregon, die kant. De Northwest, daar had je ook de Wailers, de Sonics, uh, Don in the Good Times. En Die hebben allemaal een beetje eenzelfde soort uh, sound. Uh, laten we eens luisteren naar de uh, Kingsmen met hun uitvoering van een uh, cover: uh, Money. That's what I want. Like. Uh, waren de Kingsmen. Met uh, Money. That's what I want. Ja, ze wilden geld. <laughs> ja, ja, wie niet? <laughs> nou, ze hebben wel wat verdiend hoor. Ze hebben kocht, uh, verkocht uiteindelijk volgens mij... 20 miljoen uh, uh, exemplaren van 8 uh, singles... en 5 albums die ze gemaakt hebben. Dus uiteindelijk... Deze is uh, best, best goed. Een leuke anekdote is nog... dat Paul Revere en The Raiders... dat was uh, ook een band uit uh, dezelfde regio... Uh, die in de jaren 60 uh, de wat nettere uh, pop-rock muziek maakte. Uh, in dezelfde week uh, hetzelfde nummer opnamen in dezelfde studio, maar dat werd geen hit. Ja. Toch jammer. Ja. Je kunt het proberen, hè? Ja. Ja. ja. Dan had ik hier nog een stukje over uh, de, de Fuzz. Eigenlijk waren het uh, helemaal. Dit uh, was nog 1964, volgens mij. De, uh, ja. de Kingsman met Money. En dan komen we aan in 1965 waar Keith Richards besluit om datzelfde Maestro FZ One Fus Tone pedaal te gebruiken bij I Can Get No Satisfaction. En dat uh, zorgt ervoor dat het pedaal uh, uitverkocht raakte dat, uh, dat jaar. Dus daar is het echt uh, helemaal losgeslagen met de fus. Dank je, dank je wel Keith. Um, dan komen we bij een bandje aan die dan net weer niet dat pedaal gebruikt, maar... Die is voor jou, hè, Dirk. Ja, de Sonics. Ja, ja. ja ik had er eigenlijk een ander lied daar uh, neergezet. Maar dat heb jij uh, tactisch uh, overruled. Ja. Ja. Ja, het, ja. Ik heb eigenlijk uh, wel weer wat informatie gevonden. Uh, maar ja, wat, wat mij vooral het, het, het, het. Hier zou een zogenaamde uh, first uh, Sax in zitten. Hoe uh, moet je daar dan weer zien? met een trillend uh, ritje of zo. Nou, uh. oh, waarschijnlijk uh, speelt hij versterkt uh, en dan kun je ook via zo'n apparaatje spelen, denk ik. Ah uh, ja, zo. Uh, zoiets, dus hij eigen pedaaltje op zijn saxofoongeluid. Denk zet. ik. Zoiets. Ja ja. Oh, well. Ja. Ja. ja Oké. Okay. En ik had hem overgeroeld... omdat ik ben inmiddels een lijstje aan het aanleggen. wordt misschien over 10, 20 jaar een uitzending... van het volgende nummer... met de akkoorden die ze daarin gebruiken. En hoe vaak die gewoon één op één... in liedjes van ook tegenwoordig... TOC's heb ik erop trapt, Ook een aantal bands. Heel herkenbaar. Dus dit, dit volgende nummer van de Sonics is een soort van, moet voor iedereen een soort van uh, aha-erlevenis worden dan? Zou, zou kunnen, ja. Ja, ja. ja. En of zij nou de eerste waren die deze akkoorden zo op deze manier speelden, weet ik niet. Maar, uh... Vast niet, maar nee. uh, ik denk dat uh, uh, als je die, die loop ziet van uh, die akkoorden worden volgens mij te pas en te onpas uh, gebruikt en misbruikt. Maar uh, wel een gaaf nummer dit, echt. de... Uh, uh, het nummer dan uh, van de Sonics... dat uh, betreft dan... Uh, have Love Will Travel. De Sonics met Have Love Will Travel. Het kwam er een beetje gehakkeld uit toen ik het aan moest kondigen. Dus dan kondig ik het maar uh, vloeiend af. Afkondiging uh, een 10. Ja, hè? Ja. Oh, gelukkig. Zeker. Uh, dat was 1965, daar blijven we nog even... Oh, wel dezelfde maand uitgebracht trouwens, zie ik. Uh, dat nummer van de Sonics net. En uh, nu de Castaways. Eén uh, hitje uitgebracht... Uh, zeven singles in totaal. Nooit een album, een volwaardig album uitgebracht. Uh, zag je in die tijd wel vaker. Ik heb echt in de zoektocht naar deze lijst wel echt honderden van dit soort uh, bandjes voorbij zien komen. Uh, en soms hadden ze ja, één hitje, zoals, uh, zoals deze. Uh, de A-kant, uh, Liar Liar. Uh, voor de mensen die uh, de hedendaagse... Of de muziek tot op de dag van vandaag een beetje gevolgd hebben wat er in de hitlijsten voorbij kwam. En op de festivals die uh, zouden het bekend, zou bekend in de oren kunnen liggen. Uh, The Castaways met uh, Liar Liar. Sorry, ik zit niet op te letten. Ik ga afkondigen. Ja, dit waren uh, de De Castaways. The castaways, ja. Uh, met hun single Lie Lie. Ja. Daar ja. Mag ik geen grapje over maken? Dus Doet niet. Fire. Ja. <laughs> ja. Nou ja. Nee, ik ik, ik ik had hem kunnen laten horen uh, waar het één op één. Als samplewerk, als onderlaag onder het hele nummer ligt. Uh, opposite uh, met Tom Lomper, famous. Maar het doet muzikaal iets te veel af aan de lijst die we vandaag voor hebben liggen. Dus ik ga het gewoon niet doen. Nou. Ik denk dat onze luisteraars dat niet zo kunnen waarderen? Ja. Nou, ik had okay, er zelf gewoon geen yeah. zin in. Nou, Oké, okay, nou, okay, nou, vooruit nou, dan. Nou. Maar die hebben het één op één gejat. Dus als je denkt, hé, hey, dit ken ik. Nou, daar is de reden waarom. Um, dan nog een, het laatste. Ja goed, dan hebben we best wel wat muziekles uh, gegeven. En uh, ik sluit niet uit dat dat uh, nog gaat volgen bij de uh, volgende nummers. Maar wil ik nog even het, uh, het, uh, het, het, het stukje geschiedenis nog even aanvullen. Met, even kijken wat had ik hier nog genoteerd. Ja, het, het, het Garage Rock tijdperk is uiteindelijk tot, uh, tot 68 geduurd. En toen werd het uh, geluid geraffineerder... Um, en wilden mensen dat toch wat liever horen. Uh, en misschien waren de garage rockers ook gewoon... Uh, het, het huis uit, de garage uit. En uh, niet meer die muziek aan het maken. Um, maar het is, wel, het is wel de aftrap geweest van een hoop andere genres... die, die, uh, die teruggrijpen op de, zeker dat fusgeluid. Uh, um, en ja, de punk is er ook wel... Het, uh, het wordt ook wel proto-punk genoemd. Punk is er uiteindelijk ook wel... Uh, uit voortgekomen. Um, maar goed, we gaan in ieder geval uh, nog, uh, nog even door de tijd heen uh, reizen. We komen we uh, bij jou, uh, bij Norbert, bij uh, 1966. Ja, The Chop. Uh, een bandje uit uh, New Mexico. Is weinig over bekend eigenlijk. Uh, en dat is eigenlijk het leukste. Uh, hun, uh, hun single uh, We're Pretty Quick. Uh, uh, ze kunnen aardig snel spelen. Laten we eens luisteren. We're Pretty Quick. En daar waren ze. En waren ze uh, ook dit was een, een B-kantje. Op de A-kant stond uh, I Ain't Gonna Eat Out My Heart Anymore. Ook een klassieker uh, gedaan door de Ugly Ducklings, Een band uit uh, Canada. Maar deze, dit uh, bekantje is geweldig, vind ik. Ja, en, uh, erg fijn. En inderdaad, uh, goed snel. Juist. 1966. Daar waren we nog steeds. Um, en uh, daar komen we dan toch terecht bij uh, de 13th Floor Elevators. Met uh, in de geledere uh, Rocky Erickson. Ja, de, de grondleggers van de psychedelische muziek. De eerste dat hoorde ik jou net zeggen. De eerste vermelding van het woord psychedelisch... in combinatie met muziek, las ik ergens. Ja, volgens mij is ook uh, bekend dat die Rocky Erickson... Uh, ook een beetje aan onderdoor is gegaan... Uh, aan uh, het gebruik van uh, een tander. Dat hij het zelfs live op het podium... Uh, een soort van mental breakdown kreeg. Omdat hij uh, er even af lag. <lacht> psychedelische schaal of zo. Oh, is hij daar ook uh, voorloper in geweest dan? Ja, dat, dat denk ik wel. Ja. Dat heb ik ook wel vaker gezien. Ja. Ja. Maar uh, uh, het nummer van de 13th Floor Elevators... wat ik uh, heb gevonden is... Uh, uh, You're Gonna Miss Me. 13 th Floor Elevators met uh, You're Gonna Miss Me. Juist. Er is een uh, prachtig uh, tribute uh, album uitgebracht... Uh, waarin andere artiesten uh, nummers van hem uh, spelen. Oké. Okay. Hij uh, is ook een aanrader. Ik wil, uh, hij is inmiddels overleden natuurlijk. En, uh, zijn trip uh, bleef maar duren eigenlijk. Hij heeft ook een tijdje in een, uh, in een mental hospital uh, verbleven... Hij kwam daar dan weer uit. Maar volgens mij, toch inderdaad, het gebruik van de, de stimulerende middelen heeft hem uh, uiteindelijk uh, geen goed gedaan. Ofwel, zegt de andere, althans had hij die muziek niet gemaakt. Just. Een uh, aparte man, Rocky Ericsson. Uh, ik heb ook nogal solo-werk van hem uh, gehoord. Op zich ook wel aardig. Ja. Dus ergens tussen alle trips en ziekenhuis en uh, opnames uh, door. Toch nog wel uh, wat leuke dingen gedaan. Volgende band. Ja? The Springing Machine. Ja, hier kunnen we ook kort over zijn. Want <laughs> dat is niet zo veel bekend. Uh, dit is wederom een bekantje uh, Uit 66. Het is, uh, de band is vernoemd naar een nummer van uh, Moose Allison En uh, het nummer heet uh, Do You Have To Ask. Twee minuten 2. Als uh, de swing, swinging machine. Juist. En well, uh, do you have to ask? Dat vraagt hij dus aan zijn... Ik denk aan zijn partner. Uh, ja, zijn zinnetje. Uh, yeah. ja, de meeste nummers gaat over... Uh, uh, liefdesverdriet. Uh, weer bij elkaar komen. het uh, er heel moeilijk mee hebben. Dat zijn allemaal zaken waar... Uh, maar de jeugd, trouwens, misschien nog steeds trouwens, eh, waarschijnlijk wel... Ik wil zeggen, eh, is het veranderd. Ja. ...heel erg mee bezig was. De gemiddelde in, eh, rocker. Hè? En daar een nummer over uh, schrijven is natuurlijk uh, fantastisch. Ja, ja. De swinging machine. Uh, de volgende... Uh, ja, ik heb even gekeken, dat stikt de, de moord van de bandjes die de Barons heten. En uh, de titel, die uh, Now Your Mine, uh, komt maar één keer voor. Deze is uit 1966. En ik kan alleen maar vinden dat ze uit San Antonio, Texas komen. En voor de rest is er weinig meer van bekend. Voilà. Ja, wel, hier staat wel ook Texas. Maar wel Fort Worth, dat is dan weer iets anders. Maar nou ja. Maar ik denk dat jou, jouw oh. boek. Is, uh, oh, het boek, ik, ja. Toepus, Acid and Flowers. Uh, geschreven door uh, Vernon Johnson. Een, uh, een kenner, een, een maniak, denk ik. En, uh, besmet met het virus. Uh, die sinds uh, volgens mij al de jaren zeventig. Ik, ik heb hem laatst gegoogeld, maar hij is zelf in de eind zeventig middels al. Dus zelf een hippie geweest, dus waarschijnlijk een hoop van die muziek had hij zelf. Die heeft een, een naslagwerk gemaakt wat hij nog steeds blijft aanvullen. Ik geloof dat hij inmiddels al vijf, uh, vijf updates heeft. Dus al vijf uh, verschillende persingen. Ik heb uh, de dunste meegenomen, de eerste, uit 93, En dat is... Uh, uh, heel fijn naslagwerk om al die uh, wat obscuurdere bandjes... Uh, maar ook wat meer bekende bandjes uh, te vinden. Uh, leuk om uh, door te nemen en uh, inderdaad uh, te gebruiken bij uh, uh, programma's als dit. Ja, ja, ja. Ik, dus ik ga even vanuit dus wat, wat er uit jouw boek komt... dat dat, dat meer waarheid is. Nou is ja, dat, uh, ja ik bedoel, misschien zit hij er ook naast. Dat zou kunnen. Ze uh, komen uit dus Laten we het daarop okay, houden. Oké, dat is goed. The Barons. En The Barons we gaan het nummer spelen Now You're Mine. Come yeah. Ben ik dan? Jo. De Barons waren dat met Now You're Mine. Dan moet ik wel de knoppen aanzetten. <laughs> ja, volgens mij hebben ze me wel gehoord. Ja. Ineens was ik daar. Juist. Uh, nog een heel fijn bandje. Uh, wat we kunnen draaien vandaag. Uh, Question Mark and the Mysterians. Uh, is, dat, is dat omdat je het echt niet weet? Of hoort, is het echt de band nou? Het is Vraagteken and the Mysterians. Ja. Oké. Okay. Vaak uitgesproken als question mark. Mm -hmm. En de question mark staat voor de excentrieke Rudy Martinez. Martinez. Um, die volgens eigen zeggen afkomstig is van Mars. En rondgelopen heeft in de tijd van de dinosauriërs. Um, ik had graag een optreden van deze band gezien. Um, volgens mij uh, hield hij wel van een stukje theater. Um, ja, in, uh, de eerste single van de band. Uh, 96 Tears. En um, die eerst uitgebracht op een eigen label. Bagogo. Uh, ja Bagogo. Ja. en uh, na de handpas opgepikt die uh, val is geplukt door de juiste man op de juiste plek op de juiste tijd en het werd een, uh, een hele grote hit. Ja en dat deden ze 15 maanden op en toen werd ze eigenlijk de druk opgelegd om een, tot een album te komen. We hebben ze dan nog twee uh, nummers van de hoe uh, bijgeplakt, gecoverd uh, om tot 11 uh, nummers te komen. Ja. En uh, achteraf uh, eigenlijk alleen maar klagen dat ze te veel druk zijn gezet om um, tot die plaat te komen. En het liever anders en beter hadden gedaan. Ja. Um, maar goed, uh, dit is gewoon. Uh, dit is een pareltje, vind ik. 96 Tears van uh, Question Mark and The Mysterians. Mark En de Mysterians met 96 Tears. 96 tranen. Heeft hij ze allemaal geteld dan, denk ik. Ja. Ja. Dan ben je ook wel lang aan het huilen, volgens mij. Ja, dat zouden ze moeten uitzoeken, ja. Als je dit een paar snikken kunt produceren, dan was het misschien... <lacht> Stel het misschien niet zoveel zo voor. Dus, het, het verdriet. Dit, dit programma zou dit programma niet zijn zonder een flauwe krap. Ja. Toch? Ja, nou, ik hou hem toch best wel aardig in, toch vanavond? Ja, ja best ja, dat serieus, is allemaal. Braaf vandaag. Ja, ja, ja. Ja, ik ja. ja, er, er zit dus veel informatie hè? Cool, ja, cool. cool uh, veel, veel. Dit, uh, dit uh, kunnen ze gewoon op uh, de, de Betere Muziekopleiding straks als uh, lesmateriaal gewoon inzetten. Hoor. Denk ik. Dat zou je willen, hè? <laughs> ja. <laughs> ja. Uh, de volgende band dan, uh, ook nog 1966, Them. Dit is wel muziek die bij, thuis, die bij ons thuis wel gedraaid werd, The Van Morrison. Ja, bij ons ook band. zeker. Ja. Ja. Uh, ja, uit Ierland, Belfast, en uh, ik vond eigenlijk toch wel, uh, ja, is dit dan ook wel garage rock? Ja, dat dan, dan toch wel. Ergens, ergens vind ik dat dan... Uh, ik zie ik wat uh, question marks bij je over, Bumman. Uh, ja, nee, ik denk dat wel. Want uh, het nummer Gloria bijvoorbeeld, uh, wat ze hun ook speelde... Hmm. Uh, is in Amerika wel opgepikt. Uh, volgens mij speelde elk garagebandje dat uh, nummer sowieso. Moest je op je repertoire hebben. En uh, dit nummer, uh, I, I Can Only Give You Everything... is uh, ook wel een klassieker in garageland. Dus in zoverre, uh, ik ben geen Van Morrison fan... maar in dit geval uh, heeft Dem uh, zeker in het begin... Uh, wel een paar knijter goede uh, uh, opnames gemaakt. Uh. Oh. Dus, uh, wel Garage Rock. En dan wel Van Dem. En nummer I Can Only Give You Everything. <middels> was uh, them featuring Van Morrison met I Can Only Give You Everything. Juist. Wou je nog iets over kwijt, Norbert? Nee, laat ik meenhouden. <laughs> mee in de uh, Dizondagochtendshow... Uh, uh, zou ik dan misschien... Uh, wellicht een ongepaste opmerking maken. Ik, ik ga me gedragen hier. Uh, them is geweldig. <laughs> en wie ook geweldig zijn... is de, de volgende band... De Squires, oftewel de, de Rooks. Want zo heet ze eigenlijk... Uh, voordat ze opdracht kregen van de platenmaatschappij... om hun naam uh, te veranderen. Het er trouwens ook vaak... dat een platenmaatschappij zich daarmee bemoeide. Well, uh, het moest uh, of lekker bekken. Of, uh, we hebben bijvoorbeeld uh, straks nog, als we dat halen... het nummer van uh, een Dead Moon. En, uh, oh, ja. uh, die gast uh, die speelde voorheen in The Weeds. Ook een uh, ja 60-bandje. En uh, toen ze een klein hitje hadden, mochten ze in het voorprogramma van The Seeds. En de, oh ja. de road manager en de, nou ja, de, iedereen, er man had zoiets iets van: nou ja, dat lijkt te veel op elkaar. Dus we gaan jullie naam veranderen in de Lollipop Shop. Ja. Want dat is hip, psychedelic. <laughs> en dat is. Uh, oh, Daar heb je ook niks over te vertellen. Dus voilà. maar de, Daar sta je dan met je De, de Rogues werden de, de Squires. En dit is echt een van mijn favoriete jaren 60 nummers. Het was al te vinden op uh, Nuggets, uitgegeven uh, begin jaren 70. Toen eigenlijk de, de garagegolf eigenlijk net voorbij was. Uh. Danny Kay, de gitarist later in de band van uh, Patti Smith... Uh, al bevangen door uh, het garagevirus... en kreeg uh, Elektra uh, Records uh, zo gek... om uh, uiteindelijk alles wat zij uh, nog op de plank hadden... of waar ze de rechten van hadden... op een dubbelaar te mogen uitgeven. En uh, daar, stond, uh, uh, op, daar staat uh, dit nummer ook op. Uh, senn Detail is dat ik deze plaat kreeg van een oom toen ik dertien was... En volgens mij is het, uh, het zaadje toen geplant. Okay. Uh, let vooral op de schreeuw, want die is zo gaaf, de uh, Squires, met uh, Going All The Way. De squires, de uh, Rogues, en dan Going All The Way. En daar gingen ze. Ja, die schreeuw die. Uh... Ja, fantastisch. Maar. Die was lekker, ja. ja. Uit je tenen. Uh, getekend door uh, uiteindelijk bij Atlantic. Uh, Ik had een sublabel heet Edco. En daar brachten ze een, uh, een uh, singeltje uit. Uh, Totdat twee leden opgeroepen werden voor hun Amerikaanse dienstplicht. En toen was het einde verhaal voor de Squires. Ja. En wij hebben er een prachtig singeltje aan overgehouden. Er is naderhand nog wel een LP gemaakt. De jaren 90 geloof ik uitgekomen. Waar ook de, de single bij gedaan werd. Een herpersing wel zwaar. Maar ook een leuk hembedingetje. Oké. Okay. The Squires. Mij maakt daar dus helemaal niks uit persoonlijks. Hè? Als je een goede plaat hebt, of dat nou het origineel of een herpers. Nee, is. Nee, mij, mij ook niet. Nee. nee, ja, ik moet wel zeggen, eigenlijk niet. Maar als je daar toch je hand op kunt leggen, dan... Uh, ja, dat, ja dat, is dat is toch wel leuk. Dat is toch ja. wel vet, hoor. Maar, ik vertelde jullie, hè, dat in Amerika geweest, een uh, aantal jaren geleden. De uh, Salvation Army, uh, het Leger des Heils, uh, een, een, een ruimte... Uh, waarin schoenendozen en bananendozen met uh, vaak hoesjes of uh, zonder hoesjes singeltjes uh, lagen die je voor 10 dollar cent per stuk kon kopen. En daar kun je uren doorbrengen en uiteindelijk vind je daar uh, de meest prachtige paaltjes. En daar, ja, daar kom je inderdaad... Uh, ik ben deze helaas niet tegengekomen, maar wel een aantal andere leuke dingen dan je denkt van, oh ja, gewoon voor 10 cent vinden. Leer lang zoeken. Ja, dat is, dat is hartstikke leuk. Maar, uh, in ieder geval vind ik... Ja. Diggen, diggen. Diggen. Ik kan me daar echt helemaal in, in verliezen. Mijn, mijn, ja. mijn, de, de, ik heb dan geen honger meer, geen dorst meer. <laughs> ik, ik, ik zie alleen maar platen. <laughs> en dan denk ik, oh, ik, moet, ik moet daar nog. En ik moet daar nog gaan ja. kijken. En dan zit je in een soort vinylrush. Ja, dat is iets bijzonders. Het is ook wel vermoeiend. <laughs> Ja, maar als je het dan iets vindt... Oh, ja. fijn. Zo heb ik... Ja, dat gaat helemaal niet over deze muziek... Maar zo heb ik een keer op de mijnmarkt een, een, een, een kreet geslaakt. En uh, iedereen kon kijken wat ik nou toch gevonden had. En dat was... Uh, Dobbel R met zullen we maar weer. Maar ja, ik draai wel eens ergens plaatjes en dan weet ik gewoon, ik zie dan het publiek voor me en hoe ze erop reageren. Ah, uh, oké. Okay. Maar uh, ja, dat hoort er ook bij, toch? Hoort er ook bij, ja. ja. Iedereen dacht, wauw, die heeft echt iets bijzonders gevonden. Ja. De prijs ging al omhoog in de gedachten van de handelaar. Hij <laughs> wil hem hebben. Ja, ik wilde hem hebben. <laughs> oké. Okay. Door met garagerok. Ja, met de trucks. Uit, uh, zitten we nog steeds in 1966, jongens? ja, ja, zeker. ja. Och, nou, dat is een topjaar. Nou, dat blijkt dus wel. The Trox, um, uh, Engelse rockband. En uh, hadden onder andere ook een hit met uh, Love Is All Around. Dat vond ik wel verrassend. Want ik ken dat dus oh. van dat gezapige nummer van Wet, Wet, Wet. Ik wist helemaal niet dat dat een cover was. Maar het ja. is gewoon gejat. Hebben die eigen werk dan, wet, wet, wet. Dat, dat weet ik niet, maar dat ene nummer <laughs> dat is voor een ken ik. andere editie. <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> maar ook wel grappig. Uh, uh, Trog is een afkorting van trochdoliet. Oh, van de tro, Ja. Tro, en en ja, wat uh, holbewoner uh, betekent. Dus we gaan luisteren naar uh, de holbewoners, de Trogs Met uh, nummer Wild Thing. <middels> Dat waren de Trucks met de Wild Thing. Ja, ook inmiddels een, een klassieker natuurlijk. Vaak gecoverd, ook in die tijd al trouwens. Uh, onder andere Jimi Hendrix, geloof ik. Maar ook uh, een hoop van die garage rockbandjes die dit nummer uh, zich toe-eigenden. Want ook dit akkoordschema is uh, volgens mij uh, een, een, een drie, drie akkoordjes. En, uh, ik, uh... Ja, een klassieker. Ik moet bij dit nummer altijd aan die uh, stomme reclame denken van die uh, chocoladegrepen. Oh. Wow. <laughs> je weet uh, doen. die ik niet. Die we hier niet mogen noemen. Dat mogen wij hier niet noemen, maar het werkt vaak wel, hè? Ja, Op het zit zo je, in mijn hoofd, het dat komt er dat, nog gebruikt uit. Wordt, uh, <laughs> dat gebruikt wordt bij een uh, reclame dan, uh, of een commercial, dan blijft het vaak toch wel hangen, ja. Daar ja. komen we nooit meer vanaf. Nee, waar we ook niet vanaf komen is 1966. Oh, ja. <laughs> het blijft maar duren. <laughs> ja. Ja, dat is wel mooi. Dat is wel duidelijk... Uh, Wat een jaar. Het, het, het betere jaar voor de garage ook uh, zou blij, kunnen blijken uit dit lijstje. Um, de Count Five hebben we het over. Uh, die brengen in juni 1966 hun eerste single uit. Psychotic Reaction. Um, met op de B-kant They're Gonna Get You. Uh, en in oktober datzelfde jaar uh, brengen ze uh, gelijknamige... Hun, hun enige album uit, uh, Psychotic Reaction, met de uh, elf tracks daarop. Uh, van uh, dat singeltje, dus de a-kant Psychotic Reaction, van Count Five. zal even tot vijf, hè? Count five. Ja, ja, ja. Met de psychotic reaction. Juist. Ja, gelukkig kan ik tot vijf tellen. Dat was een slechte grap geweest, toch? <lacht> nog een slechte grap, jongens. Dat kan toch niet? Je moet echt een drumslag op meenemen. nemen, zit daar, zit daar volgens mij ergens ja, er een knopje? Ergens een knopje. Ja. Ik weet nog niet hoe dat werkt. Durf je niet erop te drukken? Nee. Nee. <laughs> nee, staat niet aan ook. Nee. Um, Norbert? Ja. Wimplewinch. Uh, een Engelse band. Uh, met ook een verhaaltje eigenlijk. Het is ook uit 66 trouwens. En als je dit nummer hoort, dan, uh, dan snap je eigenlijk niet dat het toen al gemaakt is. Als het twee jaar later uh, uitgebracht was, dan had het waarschijnlijk uh, gepiekt. Het was te vroeg. En dan kun je ook eens hebben, uh, ze kwamen uit uh, Manchester en uh, begonnen uiteindelijk... Uh, of ze, begon, uh, ze kwamen uit Manchester, maar ze zijn ooit begonnen als The uh, Fenton en uh, The Silhouettes. En veranderen hun naam toen in de Four Just Men. Maar kregen een, uh, een proces aan hun broek. Want uh, die naam bestond al. En toen hebben ze zich vooral in Just Four Man. Ja, en uh, uiteindelijk hebben ze een plaatcontact weten te ontfutselen bij uh, Fontana. Nadat ze gedumpt waren door... Uh, en, uh, volgens mij door DECA. En uh, toen moesten ze hun naam veranderen. Ook hun. Uh, in Wimple Winch. Uh, en nog één dingetje erover: Die band heeft... Uh, en daar hebben ze heel veel spijt van gehad. In 1965. Uh, een nummer wat een hele grote heer werd. Van de Dakotas. Uh, Trains and Boats and Planes. Geweigerd. Dat wilden ze niet doen. En... Uh, ja de rest is historie uh, Wimple Winch met een geweldig nummer vind ik let op die gitaar uh, en de stem van die zanger Save my soul Wimpelwich, Vet, hè? Zo. Ze ging even helemaal los op het laatste, hè? Echt, zo'n fijn nummer dit. Even alle registers open. En dat uit uh, 66. Ja. Ja, dat is wel mooi, hè. Ik, ik heb lang gedacht dat het zwaarste uit de jaren 60... dat dat uit 69 kwam uh, met, van Grand Funk. Maar uh, nee, het tegendeel is wel bewezen. Het houdt niet op in 66. Gewoon weer verder met de band. Oh, 66. Nog, nog twee nummers zie ik. Ja. twee nummers. Oké. Okay. De um, Easy Beats. Een uh, Australische rock and roll band. Komt eigenlijk uit uh, Sydney. En zijn uh, voor de muziek verhuisd naar uh, Londen, Engeland. En uh, dat heeft maar even geduurd, want in 1969 waren ze alweer uh, uit elkaar. Oké. Okay. En uh, zodoende. Volgens mij waren al die garage-rockbands... Nou, niet, denk niet allemaal, maar wel veel, denk ik. Een vluchtig bestaan, de rock'n'roll. De um, Easy Beats. Met het nummer Woman Make You Feel Right. De Easy Beats, met Woman, Make you Feel Right. Juist. Ook weer een uh, lekker nummertje hoor. Uh, ja, ik, uh, ik word blij van deze lijst. En, en ik weet ook niet, uh, dat had ik uh, uh, ook nog wel willen vermelden. Als we echt recht willen doen aan de garage rock... dan moeten we eigenlijk meer zijn tijd gaan claimen hier. Moeten we nog een keer een editie doen, vind ik. Oh, makkelijk. Ja. kun je uren, uren, uren, uren mee voldraaien, echt. Ik vond het af en toe lastig kiezen welke, welke zet ik erin en welke laat ik eruit. Ja. En de volgende vond ik er wel echt, ja, die moesten er wel, wat mij betreft wel bij, de bedenker van uh, de Power Chord. Uh, we hebben het over Link Ray, die in 1958 uh, Rumble opnam. Uh, dat was iets te traag om, uh, om hier te draaien. Uh, uh, uh, maar bij dit nummer uh, zit het wel goed. Hidden Charms is een uh, B-kant met op de A-kant Spades wat hij uh, in uh, 62 opneemt. En dat heeft ja, niet de Ezel Spades van uh, Motorhead. Ik kon ook geen link vinden met, uh, met de versie van Motorhead. Ik begon al bijna te kwistelen. Ja, uh, ja, ik zag jou al helemaal, uh, ja. Die oogjes gingen twinkelen. Ja. Um, nee, dat nummer werd vaak op de A-kant gezet met, uh, met andere B-kantjes. Uh, in dit geval uh, in 66, Hidden Charms blink rate. Yeah. Link Ray, met Hidden Charms. En dat, uh, dat riffje wat je hoorde, uh, hoorde je ook terug in uh, een paar nummers geleden, bij de Count 5 met hun nummer Psychotic Reaction. Hetzelfde akkoordschemaatje. Catchy tune. Ja, ode aan, uh, aan Link Ray. Ja. Moest gebeuren. En dan zie ik uh, dat we jaren... De... 1966 in ieder geval achter ons laten. We gaan naar het volgende jaar. Ja. Wow. Komen we bij uh, de Flyby Nights, uh, Norbert. Ja, de, de, de Flyby Nights. Ja, ik fly. weinig, uh, weinig van bekend eigenlijk. Want, uh, ze kwamen uit uh, Georgia uh, slash Alabama. Ik geloof dat een aantal leden uit Georgia kwamen en de rest uit Alabama. En dit is de B-kant van hun, uh, hun enige single. Uh, found Love het op het oorgetje. Bye, bye Nights. Ja, met het B-kantje. Found Love. Ja, met die hele fijne, een beetje zeurige orgeltje erin. Heerlijk. Ja. ja. En die samenzang. Ja, goed hè? Ja. En uh, je, je hebt overal uh, de, de bandfoto bij proberen te vinden. En dan uh, zie je, ja, het is jammer dat we hier uh, geen ja, televisie bij uh, hebben. Volgens te mij is die 14. Snotjochie, ja. met een hele grote basgitaar. Ja. Hij kan hem net vasthouden. Echt ja. leuk. En zo'n uh, zo Fafaza-orgeltje. Ja, ja, hartstikke mooi. Ja, die, ja, die, band, ja. Ja, die bandfoto is fantastisch. Ja. Ja. Nog een Chat 67 zie ik. Die doen we erachteraan. Satori. Ja, dat is ook een mooi verhaal. Dit, dit is uh, een eenmansband een, uh, een zekere Dennis uh, Warkenton heette die. Uh, die heeft uh, het nummer 1000 Micrograms of Love. We doen het een tandje terug. Uh, maar het, uh, het, het idee dat hij al die muziek, uh, instrumenten zelf bespeelde. En let vooral op die gitaar. Ik vind dat echt knap gedaan. Hij kwam trouwens uit uh, Houston, Texas. Uh, Satori. Satori, a thousand micrograms of love. Ja, psychedelisch. Zo. Toch? Ja. Ja, die omslag was er wel. De uh, summer of love was uh, eigenlijk wel... Uh, ja, sommige bandjes waren er net voor, maar toch wel het, het, dit startpunt voor... Uh, het, het psychedelische aspect in de, in de muziek. Ja, de titel komt ook wel enigszins drugsgerelateerd over. Als je het over duizend milligram liefde, liefde ja. Ja, ja, Ja, duizend milligram is best veel. Ja? Oké. Okay. Ja. Wat doet hij eigenlijk op hier? Ja, uh, ja leuk toch? Ja, of, uh... Zeker, erg uh, prettig. Um komen we bij ook iets uh, psychedelisch. Alleen al als je naar de hoes kijkt... Uh, de West Coast Pop Art Experimental Band. Ook wel uh, vaker afgekort... voor de luie uh, journalisten, denk ik. Um, en die hebben in 1967... een tweede album uitgebracht, part 1. Um, en vaak uh, griezelige... en sinistre sferen bij deze band. Uh, en bizarre teksten. Um, uiteindelijk hebben ze zes albums uitgebracht... Dus het, van alle bands die we net gehad hebben, volgens mij uh, was het, bleef het soms bij, bij een singeltje. En hier is het toch wel wat meer werk van uitgebracht. Uh, ja, ik, uh, ik ga het hierbij laten. If, if You Want This Love van de uh, West Coast Pop Art Experimental Band. love of mine baby come on and get it if you should fall in love with me i'll bet you will never regret it West Coast Pop Art Experimental Band. Part 1. One. Part one. We hadden het er net over, hè? Hoe spreek je die afkorting dan uit? WCPAP? Ja? WCPAP. Wc paap. Ja. En wat een grap gezien in de studio hebben, we één box is kapot. En toen viel het ook ineens op dat hier het stereogeluid in kikte in 1967. Uh, want uh, we hoorden een aantal instrumenten niet. Nee, we hoorden gitaar en zang. En de ja. rest uh, was. Uh... Verborgen voor ons. Maar een prachtig nummer. Uh, sowieso een mooi LP. Uh. Well, uh, die tweede mag er ook zijn. De rest uh, vond ik zelf persoonlijk wat uh, te veel experimenteel uh, geneuzel. Maar de eerste twee zijn, uh, zijn wel tof. Oké. Okay. Ja. Staat genoteerd. Um, dan ging jij voor die Outcast. Ja, die Outcast. Dit is. Uh, Snel hard en uh, 1 minuut 48 uh, volle gas. Uh, de, een van de beste uh, psychedelische punk bands uit Texas, uh, 67. Die outcast met uh, 1523 Blair. 1523 Blair. Outcast. Outcasts. Ja. Lekker nummertje toch? Ja, dacht ik. Gas erop. Ja, heerlijk. Ja, echt wel punkig. Ja, punky Ja. En dan had je er nog eentje. ja De ja. laatste. Het, het houdt niet op. Ja, de laatste van vanavond. Heel jammer. In ieder geval wat mij betreft mijn inbreng vanavond. It's All Meat. Een band uit Toronto, Canada. Die hebben een LP gemaakt voor Columbia Records. Uh, daarvoor stonden ze al bekend als uh, The Underworld en uh, met het uh, inmiddels veel gezochte en gevraagde nummer Go Away uit 1966. Sommige leden die, uh, die gingen uiteindelijk verder met uh, deze band It's All Meat met, ik vind het ook weer zo'n vet nummer als je denkt dat dit uit, uh, nou ja, eigenlijk weer net voorbij die periode kwam. Ik mal, uh, uh, It's All Meat met uh, Feel It... Soul uit 1969. Maar die voelde ik van, wel. Uh, MC5-energie uh, uh, en een lekker oogertje weer. Zo, nogal. Ja, uh, ja dan uh, komen we toch echt aan het einde van het programma helaas. En uh, ik, ik denk niet dat ik lig als we nog twintig nummers hadden staan... die we zo konden draaien. Uh, dus uh, mag ik jou vragen, Norbert, nog een keer terug te komen voor uh, deel 2? Gezellig, graag. Ja, leuk. Gaan we doen hey, dat past in de stijl, hè? Part one en part two. Ja, ja Sorry, zo ja. is het. Uh, jij ook weer bedankt, Dirk. Ja, graag gedaan. Voor jouw mooie bijdrage. En dan uh, gaan we eruit met uh, een liedje, wat uh, volgens mij jij een keer bij die zondagochtend show hebt gedraaid, Norbert. En uh, ik sprong recht en ik moest de plaat hebben inmiddels in de kast: uh, Flaming Groovies. Um, Jeetje, wat een nummer is dit, joh. Wat een energie spat hier vanaf. Ik, uh, hier word ik echt heel blij van. Um, dan wil ik ook de luisteraar nog wel bedanken. Dank jullie wel, dank jullie wel. En uh, tot over twee weken. Dan doen we volgens mij een feest, feestrock. Ter ere ja, van het aanstaande carnaval. Juist, we juist, dus zitten ja. voor het feest ja. Dus yes. daar moeten we iets mee. Ja. Um, gaan we eruit. Ik zeg uh, wel trusten. En uh, tot over twee weken. Okay, uh, hier de, hier de Flaming Groovies met... in for the Texas Border. Trusten, wel trusten.